2 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat zwaardere straffen eisen voor drugscriminaliteit. In nieuwe richtlijnen staat duidelijker wat verschillende leden van een drugspennen kunnen verwachten. Er staat bijvoorbeeld in dat een koerier die betrapt wordt met 100 kilo een eis van maximaal 5 jaar cel kan krijgen. En voor een belangrijke uitvoerder voor zo'n partijdrugs drugs is de maximum eis 7 jaar. En voor het brein achter de operatie 9 jaar. En ook heeft het OM nieuwe strafverzwarende omstandigheden geformuleerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor een havenmedewerker... of voor de eigenaar van een transportbedrijf... die van hun beroep misbruik maken om drugs te smokkelen. In de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Luxemburg... is de uitvaart misgehouden voor het voormalige staatshoofd van Luxemburg... Groothertog Jan. Hij stierf op 23 april op de leeftijd van 98 jaar. In 2000 deed hij afstand van de troon om plaats te maken voor zijn zoon Henry...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 De jaren 80, zo aan het begin van de nieuwe aflevering van Stadvoort op zaterdag. Je hoorde Womek en Wamek en Teardrops. Acht over twee, we zitten er weer in Studio Tolweg 10a. En tegenover mij is hij weer terug. Hallo albert uh, Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Want ik weet zeker dat die er zijn. Jazeker, <lacht> zet er hem streepje live.nl kan je live meekijken. Goed, uh, drie uur lang live vanaf uh, de studio uh, aan de Tolweg 10a.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 The to the base, strolling so casually. I'd rather be Noem je zo'n single als deze recurrent ja, plaatje van uh, iets meer dan een, een jaar geleden. Het was inderdaad voor uh, Clean Bandit een uh, groot hit hier in Nederland. Je hoorde de single Random Bee samen met Jess Clean. 14 over 4-2 zal meteen het uh, nieuws in het kort. Maar eerst hebben we een primeur. Jawel. De nieuwe single van Bruce Springsteen is hier.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 know i always liked my walking shoes but you can get a little too fond of the blue you walk too far you walk Yeah.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 was hem, de single van Matthew Wilder en Break My Strides. En hier is Three Nights.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 De belbus rijdt die dag ook gratis voor de bingo. Hiervoor kunt u zich vanaf 29 april jongsleden aanmelden. Telefoonnummer 023 571 7373. 023 571 7373. Dit was het programma voor dit jaar tussen 4 en 5 mei. Dank u wel, Albert-Jan. Inderdaad het programma van vanavond Doodijdenking. En morgen de bevrijdingsdag die we natuurlijk met uh, z'n allen gaan uh, vieren. Ook hier in Zotvoort.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 En waar blijft nou echt die lekkere warme temperatuur en het zomergevoel hier in Salvoorts? Nou, wij creëren het alvast hier een klein beetje op de Salvoorts Radio. Daarvoor heb ik deze plaat uitgekozen van een zonnige duo. Phil Fern en Galaxy zijn er hier. met What Do I Do. een graadje of negen dit soort uh, zonnige muziek op de radio. Lekker toch? Je hoort uh, Phil in en Galaxy en What Do I Do. Juist dadelijk weer uh, meer nieuws uh, bij CFM... ...maar eerst Justin Timberlake. I got this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 die zijn dochter wat wijze raad mee wil geven... als ze met jongens uitgaat en naar de disco toe gaat. Het is een beetje... Een wel spannend. Een beetje slijmerig nummer, maar hij is wel leuk. Maar weet je trouwens hoe de dochter van Robbie Williams heet? Uh, nee. Filou. Filou. Kijk, dat weet ik nou wel ja. Oké. Okay. Maar goed, Robbie Williams. Ja, daar komt hij aan. We gaan hem uh, op verzoek draaien. Disappointments Except for one or two Thank you.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 I went back to my 17th year Allowed myself to be naive To be someone I've never been claro uh -huh. si sí, sí te quedo voy rápido le bajo discúlpame yo sé que eres madona pero te voy a demostrar como este perro te enamora uh -huh. Myself dancing in the rain with you I felt so naked and alone. En nou hoor ik je denken, wat klinkt die Madonna in één keer vreemd. We hebben we jaren niks van haar gehoord. ze wel een heel raar stemmetje gekregen. Nou, ze deed deze plaat niet alleen. Maar Luma, dat was de stem die je erbij hoorde. De nieuwe single van Madonna inderdaad op de Zandvoorts Radio. En dat was de single Medellin. Een andere keer draai je hem wel helemaal. Maar we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En doen we met deze van Aha. Graag tot zometeen.